1 uur, Jan van de Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is afgelopen avond een buitenlandse touringcar... met tientallen passagiers beschoten. Een van de ruiten werd kapotgeschoten, maar niemand raakte gewond. Ook de chauffeur is ongedeerd. De aanleiding voor de beschieting wordt onderzocht. De politie in Amsterdam houdt er rekening mee... dat de schutter en de buschauffeur verwikkeld waren in een verkeersruzie. Opnieuw zijn tienduizenden Slowaken de straat opgegaan... om te protesteren tegen de regering. In de hoofdstad Bratislava demonstreerden zeker 25.000 mensen. Ook in andere steden waren protesten. De betogers hebben genoeg van de corruptie... onder de politieke elite en eisen structurele veranderingen. De aanhoudende protesten leidden vorige week... tot het aftreden van de Slovaakse regering. Er is een nieuwe regering beëdigd... maar veel Slowaken zijn bang dat er niets verandert... en willen vervroegde verkiezingen. In verschillende steden in Polen zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het aan banden leggen van abortus. De Poolse abortuswetgeving is al een van de strengste in Europa, maar de conservatieve regering wil nog verder gaan. Abortus zou alleen nog mogen als het leven van een zwangere vrouw in gevaar is, of als ze is verkracht. De Britse instantie die toezicht houdt op de privacy heeft een inval gedaan bij Cambridge Analytica. Het databedrijf in Londen zou via Facebook de gegevens van 50 miljoen Amerikanen hebben bemachtigd. Dat zou zijn gebeurd om Donald Trump in het zadel te helpen. De rechter had toestemming voor de inval gegeven. Vijf leiders van partijen die streven naar Catalaanse onafhankelijkheid zijn opgepakt. Ze werden al vervolgd voor betrokkenheid bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar. Ze waren op borgtocht vrij, maar het Spaanse hof is bang dat ze vluchten of doorgaan met de onafhankelijkheidsstrijd. Het weer: vannacht bewolkt, misschien wat motregen. Het is een paar graden boven nul. Overdag droog en af en toe zon en het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen met Elvi Tromp Welkom terug bij Nooit meer slaap. En tegenover mij zit nog steeds Franca Treur... die onlangs de verhalenbundel Slapend Rijk en de roman Hoor nu mijn stem uitbracht. En voor het nieuws hadden we het daarover, las je er een stukje uit voor. En ook je uh, lezing die je uh, in je geboortedorp gaf gisteren... hoe je daar tegenop zag en dat het toch enigszins meeviel... hoewel het toch flink beladen was... Uh, en het leven van de moderne Revo's, hoe de, nou, het internet daar eigenlijk nog maar mondjesmaat eigenlijk binnen zijpelt. Nee, nee, het nee, is dus volop internet. Maar het is niet zo dat het betekent dat, dat, dat, dat iedereen alle jongeren bij de vlucht. kerk weggaan of zo. Het betekent eigenlijk alleen dat ze mooie rokken online bestellen. <lacht> Misschien, ja. Nee, ik denk dat ze volkomen op de hoogte zijn van alles. En ik dacht, als je op de, op de hoogte bent van alles, dan, dan ben je uit die bubbel waarin... De, de, de, de visie op de Bijbel en op, op het leven, die wordt dan toch doorgeprikt, zou ik zeggen. Want bij mij was het zo, ik wist echt niet dat je ook, hoe je op een andere manier naar de wereld, wereld kon kijken... dan dat hij door God geschapen was en dat de Bijbel gewoon letterlijk waar was. En eigenlijk toen ik ging studeren, kwam ik daar min of meer. Ja, het lijkt dan zo dat ik er toen achter kwam, maar dat was wel het moment waarop de wereld open ging. Maar dat is dus nu veel eerder ja. voor al die revo jongens en meisjes. Dus jij was eigenlijk als het internet in jouw jeugd was geweest, dan werd ze veel eerder aan het wankelen gebracht of. Nou, dat denk ik altijd, ja. maar misschien ook niet. Ik weet het niet, maar dat had ik dat, dat was mijn hypothese, maar die, hij komt niet uit. Teleurgesteld. Nou, kijk, het is, het is natuurlijk een wereld die je niet helemaal zo of die je niet zo heel makkelijk kan verlaten, omdat um, de meeste revo's hebben alleen maar reformatorische vrienden en familie. Natuurlijk niet altijd, maar bijna wel. En uh, je, je hele leven is ook rondom die uh, kerk en het kerkelijk leven... en al die verenigingen en zo ge, georiënteerd. En als je daar dus dan weggaat omdat je niet meer gelooft... dan verlaat je best wel veel. Eigenlijk je hele thuis. En ja, dan, ja, dan moet je bereid zijn om dat, uh, dat, op, ja, dat te willen verliezen, zeg maar. Het betekent niet dat je definitie niet meer thuis mag komen ofzo. Ik bedoel, mijn ouders die doen ook niets moeilijk da daarover. Maar het is wel zo dat je... je moet eigenlijk buiten die zeil een, een nieuw leven opbouwen. Ik had ook helemaal geen niet-reformatorische vrienden toen... in die tijd. Dus dat moet je wel allemaal... ja... moet je dan nog gaan... Uh, die moet je gaan maken... Ja, dat is best pittig. Mm -hmm. in, uh, in 2016 zeg je ook... het is soms heel vermoeiend om altijd maar degene te moeten zijn... die het anders doet. Ik ben een uitzondering ten opzichte van mijn familie... en de mensen die ik ken van vroeger. Ik heb geen baan en geen gezin. En daardoor ben je binnen de samenleving ook een beetje een uitzondering. Daar heb ik genoeg van. Soms is het gewoon <lacht> lekker om eens ergens bij te horen. Ja, en het... Ik vroeg eerder aan je, vind je of, uh, schrijf je om je eenzaamheid op te heffen? Maar misschien is de eerste vraag, vind je jezelf eenzaam? Soms wel. Maar het, misschien daarmee samenhangend is het ook dat je je moet je ook altijd verantwoorden omdat je een, een andere stap hebt gezet. Dus je moet tegenover de mensen die, die nog leven zoals jij eerder leefde dan moet je je altijd verantwoorden omdat die keuze voor hen ook soort op hen ook een appel doet. Van oké, okay, jij vond dus ons leven niet goed genoeg. Moeten wij dan eigenlijk ook veranderen? Hmm. En dat willen ze natuurlijk niet. Maar wat ze dan wel um, ga, gaan doen, is mij ervan overtuigen dat, dat ik het toch verkeerd heb gezien. Dus dat is uh, uh, altijd een soort. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Daardoor blijf ik maar continu eigenlijk mezelf uh, verantwoorden. Nou ja, en dan. Dat is, dat is al een, een positie die, die uh, een beetje eenzaam is, want je hoort niet bij het ene en niet bij de ander eigenlijk. Want de, de, de niet-gelovige buurman. Die, die krijgt dat niet. Die, die, die wordt niet steeds... Uh, die wordt geaccepteerd zoals die is. Ja, die wordt niet steeds gevraagd van waarom geloof je niet meer. Ja. Is uh, vermoeid die vraag... Ben je er ook niet helemaal klaar mee met die vraag? Het kan ja. ik me zo voorstellen dat je denkt... Ah, oh, moeten we het hier weer over hebben. Nu over of ik eenzaam ben? Nee, nee oh. over, over waarom je bent gestopt met geloven. Oh. Ja. Je blijft zo geduldig antwoorden ook. Als je zegt... Ja. Je, je, je wordt steeds bevraagd. Ja. En daardoor steeds benadrukt dat je eenzaam bent en anders. Ja, nou, ik, ik ben wel bereid om dat gesprek te blijven voeren. Het is heel grappig, want bijvoorbeeld bij de, de reformatorische pabo, die, die, die heb je in Gouda. Uh, daar worden dus reformatorische leraren opgeleid. En daar zit in het eerste jaar zit daar een opdracht dat, je, dat ze een gesprek moeten aangaan met een ongelovige. En elk jaar zijn, is er een groepje studenten dat dan aan mij vraagt... Of ik met hun in gesprek wil. Terwijl ik denk, ja, je kan ook gewoon naar je buurman lopen. Weet je wel, waarom, waarom moet je. Waarom ik? Waarom ik? ik en ik krijg echt elk, elk jaar een groepje langs die dan. Uh, alsof ze geen andere ongelovige konden vinden. Maar ik vind. Ik wil, ik wil absoluut dat gesprek wel aan. Ik vind het. Ik denk dat ik het zelf uh, ook fijn had gevonden om met iemand. Te kunnen praten die anders denkt, maar die wel weet waar jij vandaan komt. En dat, dat was er toen niet. Of, ik, ik kende toen niet zo iemand. Maar ik kan me wel voorstellen dat het uh, verrijkend kan zijn op een of andere manier. En. Uh, ik, ik denk al altijd: van ja. Ik wil, ik wil niet alles verliezen. Ik wil niet, ik wil niet um, die hele wereld. terugtoekeren. Uh, toekeren. Nee. Nee, want uh, er zitten heel veel mooie dingen. En dan, ga je, uh, dan schrijf je alleen maar over een wereld die, die, waar je verder helemaal niet mee in gesprek bent. Terwijl juist hoor nu mijn stem is eigenlijk heel erg een gesprek met hen. Ook omdat er in die wereld best wel dingen zijn die ik uh, best wel erg vind. Vooral die angst. Uh, en als je me vraagt, van, heb je dan gisteren dingen gehoord... die, die jouw beeld een beetje bijstellen? Uh, de, de, de teneur was wel een beetje dat de mensen... Uh, iets minder heftig in die uitverkiezing geloven. Dus dat het allemaal al van tevoren is bepaald of je, of je gered bent of niet. Er zijn toch al veel Revo's die nu daar wat anders over denken... en die dan eigenlijk uh, eerder ervan uitgaan... dat ze er misschien ook wel bij horen... Bij horen, bij wat? Bij die uitverkorenen. Bij de uitverkoren, ja. ja. Hey, de, de, dus dat is dan. spreekt natuurlijk ook een mooie bewondering van jou uit naar die uitverkorenen toe, eigenlijk. Of heb ik, heb ik, heb ik ja, een, heb ik een, een beetje. Keertje, hoe je, die bespreekt. je zegt, het fascineert me. Ja, ja fascinatie vind is, ik nog niet helemaal hetzelfde als bewondering. Nee, maar. maar kritisch de, bewondering, wat ja. dat zou je zo noemen. Ja. Want je zegt, er zit ook een mooie kant in. Nou, maar, ja, maar het, het, het nadeel is dat het voor een beperkt aantal mensen is. En dat dus uh, de mensen die het uit, uitgesloten worden heel erg bang maakt. Want die staan eigenlijk al met één voet in de hel. En die angst, die heb ik zelf ontzettend gevoeld. En uh, dat gun ik niemand. En dat is ook de reden, denk ik, waarom ik uh, in dat gesprek wil blijven voeren. Omdat ik mensen ook wil laten zien, er is een, een, een manier om uit die angstwereld te komen. En dan gaat het niet meteen heel slecht met je. Het is niet zo dat je dan, uh, als je daaruit stapt... dat je dan meteen uh, uh, nou, in zonde valt of zo. Je kan gewoon een leven leiden met nieuwe mensen. En dat is even moeilijk als daar binnen blijven. En natuurlijk in eerste instantie niet, maar dan, maar later weer wel. Ja. In 2016 heb je gezegd, dus in het interview... ik heb er genoeg van. <laughs> um, heb je nu een andere plek gevonden waar je vindt dat je bij hoort... Nee hoor, niet. Maar ik cultiveer dat ook weer, wel weer. Toen was ik misschien een beetje somber. Ik bedoel, zo'n zo interview is altijd een momentopname. Mm. Um, maar voor een schrijver is het natuurlijk helemaal niet zo heel erg om een beetje aan de zijlijn te staan. Want dat is eigenlijk ook je positie als je uh, mensen wilt observeren. En ik kan heel goed in mijn eentje zijn, En uh, uh, met schrijven is dat heel handig. Dus ja, het, is helemaal niet, het komt allemaal niet zo beroerd uit, zou ik maar zeggen. Maar natuurlijk is het wel eens ook niet leuk. Maar over het algemeen, uh, mijn leven bevalt me wel. Ja. Oh, mooi om te horen. Um, we mochten, hoor nu mijn stem, niet zien als het vervolg van Dorsloor op vol Confetti. Dat heb ik begrepen. Nou, nee, het is meer een verdieping. Maar niet met dezelfde personages, maar Dorspring Vol Confetti was eigenlijk meer een boek waarin... Uh, ik had er wel een heel erg een thematisch idee bij, dus het, dat het gaat om hoe het is om in een wereld te leven die één verhaal tot waarheid heeft verheven. Want als je dat doet, als je één verhaal de waarheid maakt, dan worden andere verhalen per definitie leugens. En dan heb ik een meisje beschreven die eigenlijk wel eens wat anders wil lezen dan al die christelijke boeken... En, die, en verhalen zijn nou, daar, daar is ze altijd naar op zoek, omdat zij een beetje een buitenbeentje is in die familie. Want ze groeit op, op een boerderij. En met alleen maar broers. En die broers en die vader, die gaan allemaal. Uh, de, naar buiten en die ontmoeten daar mensen, andere boeren en veekoopmannen en mensen die de melk ophalen en vertegenwoordigers. Avonturen? Ja, die komen binnen met verhalen en zij moeten hun moeder helpen en uh, ja ze heeft de bedden opgemaakt en de wc geschuurd ja. en daar is niet zoveel over te vertellen, dus de gesprekken aan tafel gaan altijd over dingen waar zij dan eigenlijk geen verstand van heeft en op een gegeven moment uh, heeft ze echt behoefte aan zelf ook een rijker leven te hebben en dat zoekt ze in boeken. Goed, ook niet christelijke boeken, maar dat is niet de bedoeling, want zodra ze dat, die gaan Laat lezen dan uh, en ze gaat fantaseren, dan gaat het helemaal mis op de boerderij, want die fantasie die houdt ze niet voor zich, maar die gaat ze vertellen tegen de broertjes en die en daar komen dan ongelukken van en dat is dat is het idee bij dat boek, maar ik heb daar niet zo beschreven wat um, de wat ik nu wel doe in Hoor nu mijn stem, de, de, de psychologische effecten zijn van zo'n hele strenge theologie die mensen uitsluit en sommigen redt. En waar je elk teken of alles wat een beetje wat je niet helemaal kan verklaren... moet probeert te interpreteren als... oh, dat zal misschien God zijn. Misschien is die al wel in mij begonnen. Dus alle, alles wat je voelt of alles wat je leest en je denkt... Oh, misschien is God nu bezig. En dat dan toch niet, niet zo is... omdat je daarna weer iets aan iets heel ergs denkt of iets verkeerds. Of, van, oh, of omdat, je, omdat er geen vervolg komt van die ervaring. En je toch weer twijfelt. Want het is natuurlijk... Er hangt zoveel vanaf, of je gered wordt of niet... dat je uh, heel, ja, echt heel gretig bent om, om dat te ontvangen, die genade, die, mm. die, die, die ervaring. En als, je, als het dan niet komt, dan is dat echt moedeloosmakend. Ja, de titel uh, Hoor nu mijn stem uh, verwijst naar de statenvertaling van de Bijbel. Daarin staat uh, Hoor naar mijn stem. Maar het had ook kunnen zijn Hoor nu haar stem. ja. Hm, yeah. Want we volgen nu wel weer een vrouw, een vrouwelijk hoofdpersonage. Meerdere dat, vrouwen, ja. ja die, die hun rol met, in het geloof en worstelingen met het geloof uh, beleven. Ja, nou, de, de worstelingen van mannen kennen we natuurlijk ook in de literatuur. We hebben boeken van Maarten Hart en, mm. en Jan Wolkers en uh, Jan Siebeling gehad. Um, dus de vrouw mag wel een stem krijgen. En zo'n reformatorische vrouw heeft over het algemeen heel weinig stem. Er is zij mag ook niet, bijvoorbeeld heel letterlijk, niet meestemmen... bij de vergaderingen waarin de kerk een nieuwe kerkraad kiest... of uh, een nieuwe, he, nieuwe ouderlingen of zo. Dat zijn, dat zijn allemaal manslidmatenvergaderingen. vergaderingen. En uh, voor een vrouw is er gewoon echt niet veel plek. Het is, het is echt dienen. Het is heel duidelijk uh, achter, naast de man staan. Daarom moet ze ook een hoed op als ze uh, samen met mannen... In een, in een gebouw is waar gebeden wordt en... Zelfs als ik naar categorisatie ging, moest ik, een, moest ik een hoedje op. Dat toch best wel ver gaat, vind ik. Maar goed, het, um... Ik zie uh, je lichaamshouding, je gaat wat defensiever zitten. <laughs> dat wat je heel erg tegenstaat. Um, is dit boek ook een uh, feministisch antwoord... op de gereformeerde kerk, op geloofsbeleidenis? Nou, ik, uh, ik, ik schrijf wel heel duidelijk vanuit het perspectief van een vrouw. En dat, vind, dat is, vind ik, al... Uh, dat is al een feministische daad nou bijna wel omdat, het, omdat in de literatuur, als mensen denken aan literatuur denken ze toch heel vaak A aan een mannelijke schrijver en B aan mannelijke personages er zijn nog steeds heel veel mannen die niet graag een boek van een vrouw lezen of over een vrouw lezen ja. terwijl wij als vrouw natuurlijk heel erg gewend zijn om ons wel met mannen te identif identificeren, want dat was altijd al zo dat je dat moest, als er ergens man stond moest je maar mens lezen of zo uh, maar voor, voor mannen is dat anders, die kunnen dat veel moeilijker maar Um, kijk, Tante Ma is natuurlijk iemand die, die die reformatorische wereld wel status heeft, en ze is vrouw. Maar zij is dan wel in de eentje. Zij neemt niet andere vrouwen daarin mee. Zij is de bruid van Christus, zo ziet ze dat, ze is ook niet getrouwd. Ze wil, want ja, dat, dat wil, God is een jaloers God, zegt ze. Een God, zit er in de statenvertaling. Dus die wil niet dat ze andere man, dat ze ook met een man is. Um, maar, zij, zij is de uitzondering. En Um, in die zin niet een, een voorbeeld voor andere vrouwen. Zij is er eigenlijk ook bij gebaat... dat er niet zoveel mensen bekeerd worden. Zij houdt het ook een beetje af. Hè? Als, mensen met hun, met hun bekeer, als mensen proberen aan haar, bij haar te toetsen... of ze misschien ook een goede ervaring hebben gehad... dan uh, is zij wel iemand die daar heel streng over is. Want ja, dat bedreigt natuurlijk ook een beetje haar positie. Terwijl als je echt zou zeggen... van, nou, dat, dat daar, uh, zij is voor de... Als ze voor de vrouwenzaak zou zijn. Zou ze zoveel mogelijk vrouwen aan het avondmaal toelaat. Mm. Niet dat zij daar echt over gaat. Want het zijn natuurlijk altijd weer mannen. Die de tafel wachten zijn. Want je, bij het avondmaal heb je altijd mensen. die Twee mannen. Die kunnen de, de, de mensen tegenhouden. Die daar niet horen te zijn. zeg Maar, mm. maar, goed. Uh, ja, maar Gina is natuurlijk wel iemand. Die uh, dat milieu niet, niet uh, trekt. Ook als vrouw. Ja. Maar is, is <laughs> het jouw feministische antwoord op het geloof? Uh, je zo eerder nog denk ik dorsvloer vol confetti, hoor. Wat zei je? Eer, eerder dorsvloer vol confetti. Dat zag ik wel heel erg als... Uh, uh, ja, omdat het echt zo'n... Uh, zo po die positie van en dat meisje, tussen al die ja. broers... is heel duidelijk zo van... Ja, de mannen mogen de leuke dingen doen... en de vrouwen die zijn echt alleen maar in die dienende rol. En, mm -hmm. en, en Katelijn heeft er echt absoluut geen trek in. Die wil een rijker leven. Ja. En... Uh, ja, natuurlijk... in, in, in Horn mijn stem zit het ook heel erg. Maar het is niet een, het is niet een pamflet. Het is... Uh, ik hou daarvan dat het subtiel, op, op subtielere manieren gebeurt. Maar ik, ja, ik beschouw me natuurlijk absoluut als een feminist. Ja. Alleen je moet het eigenlijk niet zeggen, want dan uh, willen mensen niks meer van je lezen. Oh, nou, ik wel hoor. Dan is dat extra, <lacht> extra reden hoor. Dus uh, maak je geen zorgen. Um, je hebt literatuurbedrijven ook wel eens een religieuze activiteit genoemd. <lacht> De schrijver als God, kun je, kun je het zo zien? Of? Nee, ik bedoel het meer dat je bezig bent met een andere wereld voor te stellen. En dat is eigenlijk een. Dat, daar begint religie, als je je een andere wereld voorstelt. dan waar je in, nu in leeft. En eigenlijk is dat bij mij heel erg begonnen met lezen. Ik, ik heb lezen echt heel erg gebruikt, als, uh, of boeken heel erg gebruikt. als me verplaatsen in een andere wereld, omdat ik gewoon daar wel behoefte aan had om even weg te zijn. En dat is natuurlijk ook waarom mensen een niet hebben uitgevonden. Omdat het op aarde niet altijd even leuk was. En dat je dan, uh, ja, als je dan dingen kunt projecteren op het hierna, zo van, daar zal gerechtigheid zijn, daar zal het leuk zijn, zo daar, uh, hè, dan gaan we alleen maar zingen. Ja, dat, dat is een, uh, dat is een religie, dat is wat religie is, maar wat schrijven ook doet. Ja, dus je ziet jezelf niet als de schepper. Nou, natuurlijk wel, je bent wel de baas over je eigen universum. En ja. dat... Dat, ja dat geeft ook ontzettend veel voldoening en nou, gewoon ook macht bijvoorbeeld uh, in, in dit geval kon ik ook ik had net toch over die religieuze taal die door de uitverkorenen onderling wordt ge mm -hmm. gesproken dat noem je het Kanaans. en dat heb ik natuurlijk nooit die heb ik nooit mogen gebruiken toen ik nog revo was want dat, dat, dat, dat doen alleen de bekeerden en ik beschouwde mezelf niet als een bekeerde dus ik, ik kon... Dan, ik zei dat... Maar nu kan ik het gewoon in mijn boek kan ik het wel gebruiken. gebruiken. Ja, gewoon op een manier... Een soort heilige taal. Die ja, die, op, op een manier die, waarvan ik vind dat die wel past. Ik doe het, niet op een, ik, het is wel helemaal binnen een context. En niet om mee te spotten. Maar ik, ga, ik doe het wel. Ik, en ik, ja. uh, ik ga erover. Ja, we begonnen het gesprek over uh, met zingeving. En ook uh, uh, misschien dat je je schuldig hebt gevoeld. Om, dat je schrijver bent geworden. Is dat een zinvol leven? Um, in, in hoeverre verhoudt zich dat tot die verhalen die je dan schrijft? Is, is dat ook een manier om die schuld op te heffen? Dat daar een soort... Hè? Ja, dit is een vraag. Ik kom <laughs> er zelf ook niet meer uit. Maar die... Uh, God, hoe kom ik hier nou? Wat ik wil zeggen is dat die, uh, die, die, die schuld... Wordt die nu minder per boek, zeg maar? Hef je het op per verhaal? Oh. Zo. Kijk, ja... Uh, um, ik, het schuldgevoel dat dit niet zo heel erg aan het schrijven verbonden als meer aan het verlaten van die reformatorische wereld. Ja. Nou, het dat het voelt het als het zit namelijk ook in je nieuwe boek en ook ja. in dat personage, in die Gina. Klopt. En het, ja. het, het is natuurlijk, als je het zo bij een bepaalde secten hebt gehoord. En de secten is misschien, vinden mensen misschien te hard om te zeggen... maar het is een afgescheiden wereld... waarin met eigen normen, met eigen codes en met eigen media... En zo. Dus ja, dat is gewoon een afgesloten groep. Ik heb daar heel erg bij gehoord en ik ben daar weggegaan. En dat voelt als verraad. En niet iedereen zou dat misschien zo voelen... maar ik voel het wel zo. En uh, als je het dan over schotgevoel hebt... dan zit het een beetje, zit het een beetje daar... Daar, daar dan een boek over schrijven... Is natuurlijk, daar maak, maak je het een beetje erger mee. Tegelijkertijd um, uh, heb ik daarna een boek geschreven... Of niet tegelijkertijd, maar daarna heb ik een boek geschreven... waarin ik het eigenlijk meer uitleg, mijn keuze. Want ik laat ook Ina bij die wereld Refo weggaan. Maar dat doet ze niet zomaar. Er, zit, er gaat een worsteling aan vooraf, want die, die beschrijf ik heel uitgebreid. En dat is niet precies mijn worsteling, maar het heeft er wel heel veel raakvlakken mee... En het is natuurlijk een soort um, uitleg. Een soort uh, van. Uh, ja, het was niet allemaal zo kwaad bedoeld. Dat is, dat is het natuurlijk ook. Ja. Ja, nooit, nooit zo begonnen, maar uiteindelijk zie ik dat achteraf ook dat het zo werkt. Ja. Even ja. heel iets anders. Um, over een paar dagen sta je op het podium in een strijkorkest. Mm -hmm. strijkorkest een week lang. Pinarello, ja. 26 maart tot en met 1 april. Um, hoe, hoe kwam die verbinding met muziek tot stand? Lonneke van Stralen, dat is een violiste die een uh, orkest heeft opgericht, Pinarello. En dat, dat, dat doet ze... Die wil alles anders dan anders. Dus die, die speelt zonder bladmuziek en, uh, en uh, niet allemaal in het zwart. Maar iedereen mag kiezen wat hij doet, geloof ik. Nou, allemaal dingen die anders zijn dan, uh, dan ze gewend zijn bij uh, klassieke muziek. Uh, en... Uh, ze zijn vooral ook echt heel erg goed. Ze werkt alleen samen met ontzettend goede muzici. Wat heel prettig is van mij, omdat ik er blindelings op kan vertrouwen... dat het allemaal goed komt in die concerten. Uh, zij vroeg me of ik uh, het zag zitten om iets te doen met uh, Haydn. Uh, Sieben lette Wörter van Haydn. Dat, dat, is een, uh, die, dat is geschreven voor een mis op um, Goede Vrijdag. En dan... Um, Wordt eigenlijk, dat, is een, dat is een stuk in zeven delen. En dan wordt ze dus door de zeven kruiswoorden van Jezus uh, gezegd. En soms nog met een meditatie erbij. En ze uh, nou, dus wilden daar wel iets uh, moderners op, bij ofzo. En, maar ze had, uh, toen ze mij belde had ze ook nog wel het idee van... kan het ook nog aan een dominee vragen? Toen, toen, daar schrok ik een beetje van. Want ik dacht wel weer dan echt een soort religieuze tekst. Of een soort uh, meditatie of iets... Of een soort troostend woord of zo voor de mensen. Ik weet niet, wat vraag je me nu precies? Maar ik mocht het zelf invullen. Dus zei ik, nou, mijn uh, core business is fictie. Dus uh, uh, ik zou een verhaal kunnen maken. En dat kan ik dan voorlezen en delen. En dat doe ik dus. Ik, maak een, ik heb een verhaal gemaakt over een, uh, een echt leidersverhaal. Dus ik, ik had een, uh, gekozen om het uh, niet over uh, mezelf te hebben. Want ja, wat, wat, wat heb ik nu te leiden? Ik, ik heb gekozen voor een zwarte, illegale man die in Amsterdam... Uh, verblijft. En eigenlijk een mooi plekje heeft gevonden in een leeg brugwachtershuisje. Waar alles nog uh, aanwezig is, dus de verwarming en stromend water en een wc en zo. Dus hij heeft eigenlijk het heel goed voor elkaar. Maar hij wordt op een gegeven moment ontdekt door de vrouw van de overleden brugwachter. En die houdt het huisje altijd wel een beetje in de gaten. Want ja, daar heeft ze een groot deel van haar leven in zich afgespeeld. En ze ziet op een gegeven moment dat daar uh, iemand woont. En uh, Daardoor ze, ruikt ze de kans om een deel van haar vorig leven weer terug te krijgen. Want ze heeft daar altijd van genoten. En die, die bruggen gaan nu allemaal open met afstandsbedieningen. En dat is natuurlijk de automatisering heeft ook best wel slachtoffers gemaakt in onze maatschappij. En die vrouw is er daar één van. En zij denkt weer van, nou kan weer. Dus zij, zij um, komt zijn leven binnen. En hij vindt dat echt vreselijk. Want ze hebben niks met elkaar. Hij is, hij is hoog opgeleid, zij niet. Uh, hij houdt van lezen, maar nu moet hij uh, kaarten met haar... En uh, hij moet allemaal dingen doen die hij niet wil. En dat, gaat steeds, dat wordt steeds erger. Want het wordt echt een leidersverhaal. Um, eerder kwam dit personage al voor in een Zeeuws boekenweekgeschenk. Mm -hmm. uh, heb je het hiervoor aangepast? Is het veranderd? Nee, het is, uh, het is niet... Het initiatief van Lonneke heeft al heel lang geleden, heeft heel lang geleden plaatsgevonden. Ja, het, dus... het moderne lijden is uh, kaarten in plaats van uh, <laughs> gestenigd worden of uh, gekruisigd. gekruisigd. ja. Nou, het kaartel is nog tot daaraan toe. Ja goed, het is wel, je vindt er niks aan, maar... Nee, het gaat nog verder. Nee, dat ja. geloof ik ook wel. Um, de schrijver die steeds meer optreedt, hoe is dat voor jou? Komt dat natuurlijk voor jou over? Is dat iets waar je ook altijd al naar hebt verlangd, het podium? Nou, dit is een heel ander soort podium, hè. Want ja. normaal gesproken doe ik lezingen over mijn werk... en dan praat ik gewoon met het publiek. Beetje zoals ik nu met jou praat, maar dan... Um, mensen mogen ook terugpraten wat mij betreft. En dat doen ze vaak ook. En dit is heel theatraal met het orkest. Dan mogen mensen niet praten. En uh, ja, dan, dan ga ik ook een beetje plechtig staan en zo. En <laughs> ja, dan mogen mensen in de afloop uh, wat tegen me zeggen. Ja. Dus het is een heel andere vorm. Maar ik Hoe voel... bevalt het je? Nou, um, ik vind het leuk ter afwisseling. Ja, het voelt niet als mijn core business, nee. Maar dat, dat geeft niet. Ik sta wel open voor die dingen. Want het, mijn uh, korte verhalen... daarvoor werk ik samen met een beeldend kunstenaar. En dat is ook superleuk. Want dan krijg ik, ik stuur die verhalen dan naar haar op... en dan krijg ik altijd een reactie in de vorm van een tekening. En dat is zo fijn dat iemand met jouw werk iets doet. En uh, dat, die combinatie gaat ook, dat wordt steeds meer geïntegreerd. En dat, met die muziek werkt het ook wel zo. Want... Um, door het verhaal gaan mensen anders aan de muziek luisteren. Maar ook andersom. Die muziek die, die geeft ook een soort extra dramatisch effect aan het verhaal. Wat op een soort lichte toon wordt voorgedragen. Maar wat wel, wel dramatisch is. En dat hoor je bij uitstek in de muziek al aankomen. En dat, die samenwerking of die wisselwerking is gewoon nieuw. En als schrijver werk je natuurlijk altijd alleen. En maak je het helemaal in je eentje af. En dit is... Hier heb je soms dingen niet helemaal in de hand. Die gaan soms perongelijk zo. Ja. Kun je me nou zo'n moment van benoemen? Nou, bijvoorbeeld, we mochten bij, pod bij podium opval. Witteman mochten we een, uh, een voorproefje uh, ten gehore brengen. Maar er was weer niet zoveel tijd. Dus we moesten op een gegeven moment hadden we maar bedacht dan doen we een stuk muziek. Uh, en tekst door elkaar. Dus dan, werd, dan speelde de muziek en dan. Uh, werd je eroverheen. Uh, ja, nou, het ik was tegelijkertijd voor, ja. En dat werkte eigenlijk grappig genoeg best wel. En dan krijg je net in de muziek soms een soort dramatisch dingetje. opbouw. Ja, terwijl je ook, dat, dat, waarbij je het dan net soms aansluit op de muziek. Maar dat was toeval, want dat, dat konden, we niet, konden we niet goed uh, oefenen. Want het moest echt op het allerlaatste moment zo. Waar, kunnen, het goed. waar kunnen we dit uh, zien, dit optreden? Nou, in Eindhoven, Breda, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen... En dus, je kunt het zien op mijn website, bijvoorbeeld frankatreur.nl. Daar staan al die data op. Franca, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Uh, je treedt dus binnenkort op van 26 maart tot en met 1 april met Strijkorkest Pinarello. En je boeken Hoor nu mijn stem en Slapend Rijk zijn nu uit. Dank je wel. Theo Lawrence is een jonge singer-songwriter uit Parijs en samen met zijn band The Hearts brengt hij volgende maand het debuutalbum Homemade Lemonade uit. En hiervan is dit het nummer Never Let It Go. Theo Lawrence and the Hearts, but never let it go. Op 30 maart is het exact 50 jaar geleden dat Paradiso werd opgericht. En dat is reden voor ons om de podcastserie Paradiso 50 te maken. En in vijf afleveringen reizen we door de turbulente jaren... waarin het Amsterdamse podium zich ontwikkelde... van vrijzinnige kerk naar hippie hangout... en van drugshol en punkhoofdkwartier... tot professioneel en toonaangevend poppodium. En deze maand zenden wij elke vrijdag... een ingekorte versie van de podcast uit. En we gaan verder met aflevering 4, waarin Atse de Vriese ons meeneemt naar de jaren 90. Paradiso 50, aflevering 4. Bovengronds. Welkom bij Paradiso 50, de vierde aflevering van een podcastserie over de roemruchte Amsterdamse popzaal. We zijn aanbeland in de jaren negentig... waarin Amsterdam overspoeld werd door smileys en neo kleuren, maar waarin ook nog allerlei gitaarbands waren... die gemener klonken dan ooit. De jaren ook waarin Paradiso uitgroeide... tot een meedogenloze concertmachine die het nog steeds is. Een plek waar eigenlijk non-stop wat te beleven is. Als gasten ontvang ik straks oud-programmeurs... Jan Willems Lichting en Jan Dietvorst. Maar eerst stel ik u graag voor aan de man... die deze hele aflevering naast mij zal zitten. Hij, hij was uh, als een soort razende schreeuwlelijk aan het uh, razen door de Nederlandse popmuziek. Dat vind je niet erg als ik dat zeg toch, Bob Vosco? Nee, natuurlijk nee, niet. Dat klinkt, was wel een beetje wel wat het was. Ja. Uh, je, je was een raggende man. Ja, en je had klopt. raggende mannen bij je. Ja. Was dat toch wat, wat het meeste voor jou uh, in muziek de jaren negentig ik kleurde? Heb ik heb destijds al wel gerealiseerd dat ik uh, met dit project de raggende mannen uh, me nooit meer zou overtreffen. Dat voelde ja? ik toen al, dat het een soort van legendarisch moment was. Ik bedoel, we hebben er nooit echt grote hits mee gescoord. Maar we zijn wel heel bekend geworden. En eigenlijk kent iedereen me nog. En word ik regelmatig op straat aangesproken. Juist daarvan. Door, door mensen die zeggen van... Uh, nog bedankt voor dat leuke liedje. Uh, zal ik jou eens even lekker in je bek schijten? <laughs> uh, dus dat, dat is wel blijven hangen. Ja. Ja, ja, er zat er iets lekker dwars in. Voor mij, ik was kind van de jaren negentig. Voor mij was het een zorgeloze tijd. Het kon niet op, dat soort dingen. Voor jou was het waarschijnlijk een soort staartje van de punk. Ik weet niet of het zo was. Nee, het was een... Uh... Nou, punk is recalcitrant en dat waren wij ook. Ik heb een periode voor de, de mannen gezeten... in Nederlandstalige bandjes als De steile Wand en zo. En we probeerden daar ook een beetje het succes uh, te volgen van... Toontje Lager en De Dijk. Maar op een of andere manier lukte dat totaal niet. En toen nee. heb ik mezelf voorgenomen een plaat te maken... die niemand nooit mooi zou vinden. En dat is uh, uiteindelijk... Gelukt. He, op, ja, nou ja, gelukt. Het werd uh, heel erg opgepikt door uh, uh, de VPRO. Met name door Bram van Splunteren en Fons Delle. Die vonden het hartstikke leuk. En ze kwamen via de radio eigenlijk op de Nederlandse podia terecht. En uh, zo is het gaan rollen. Ja. Tot 1999. Ja, waar ja. je in 1999 je bent te graaf hebt gedragen in Paradiso. Ja, 4 oktober. Dat, weet ik nog wel, dat was mijn verjaardag. Dat was de logische plek om dat te doen. Ja, het kon, het, kon, het, mocht, het mocht en uh, het zat vol. Dat was ook heel erg fijn. Daar ja. nou, hebben we met de rachter man over publieksaandacht nooit uh, te klagen gehad. Maar een vol paradiso is toch wel een dingetje wat, uh, wat blijft hangen. Is dat dan de grootste show geweest van jullie? Nee, volgens mij is de echte grootste show was in, op Metropolis. Volgens mij was dat in, ik denk, 92. Nee, daarvoor geloof ik nog wel. 1 of 92 voor 60.000 mensen. Die ook allemaal met hun bek open stonden te kijken wat er, er stonden te doen. Ja, want ja. Uh, dat was hartstikke leuk. Maar uh, we hebben daarvoor ook met de Marlboro Flashback Tour in Paradiso gestaan. Uh, ook behoorlijk vol. En ja. uh, toen hebben we de, de opera Tommy van de Hoe uh, vernederlandst uh, uh, gebracht. Verracht. V ver Verracht, ja. Juist. Ja, ja, precies. Wat is jouw band met Paradiso? Ja, ik, ik voel, ben niet echt kind aan huis, maar ik kom er wel eigenlijk best wel heel vaak. En als ik er ben, dan voel ik me thuis. Dan, yeah. Dat is waar. Ik, wat, ik, wat ik ook voel bij Paradiso is dat je... Wij bleven eigenlijk altijd wel vooral in, voor de verbouwing nogal vaak hangen. Dus wij werden meestal uh, eruit geveegd door het personeel. Uh, met een uh, flinke slok op. Yeah. Uh, ja, verder... Uh, ja, ik heb er memorabele concerten meegemaakt Echt, echt waanzinnige concerten. Van onder andere Prince. Um, uh, de, de, het eerste concert dat in 19, 1981. Dat is die show waar iedereen zegt dat hij erbij was, maar heel veel Jij mensen niet bij. waren. Ik was ja. er echt bij. En uh, dat heeft een ontzettende grote indruk op me gemaakt. En vlak daarna heb ik volgens mij Mink Te Veel gezien. Uh, ik heb een concert middenjaar... Gezien, of volgens mij, 87 van de Butthole Service. Dat heeft ook een grote indruk op me gemaakt. Vooral ook omdat het niet echt mijn muziek was. En dan dus zij uh, een hele speciale manier van presenteren hadden. Het was dus een beetje een soort van. Uh, een beetje een, een, een, een donker toneel. Met op de achtergrond werden er uh, films geprojecteerd van uh, uh, de New York of Ohio State Department. Waarin je zag dat uh, politieagenten uh, uh, mensen uit autovrakken zaagden. Misschien. Uh, uh, weet Jan Willem dat nog wel. Yeah. Uh, maar ook een, een naakte go go danserist Dat was echt heel heftig. En, uh, maar ook heel indrukwekkend en leuk. Ook vooral door het publiek wat erbij was. Heel veel vleermuizen met uh, uh, uh, veiligheidsspelden door, uh, door de wang en zo. Ja, ja. en muzikaal ook vrij heftig geloof ik al. Uh, Fysiek. Ja, een beetje bedreigend is het. Hè, die yeah. butthole service toch? Een beetje een soort van uh, uh, psychotische, uh, uh, ja, drenzende muziek ik kan het me niet echt meer helemaal herinneren, maar het was wel een beetje, ja, het was, het was, het was, het was, het was inderdaad heel vrij, ja. heel leuk en fijn om daarbij geweest te zijn. En als je aan het jaren '90, als je aan het Amsterdam van de jaren '90 terugdenkt, waar denk je dan als eerste aan? Jeetje, dat is een moeilijke vraag. Uh, ik, ik, Jaren 90, dat was een beetje in de aftermath after van de kraakbeweging, denk ik. Hè? Yeah. Ik heb in 1980 uh, in de, kanti de kantine gekraakt op de Oostelijke Handelskade. Op de Oostelijke Handelskade, oostelijk Havengebied. En uh, ja, in de jaren negentig uh, uh, was ik met de raggede mannen veel aan het spelen. En wij kwamen de meeste midden in de nacht thuis. En dan gingen we naar uh, Steef. Die had een grote boot die, die lag op het buitenei uh, in het oostelijk Havengebied. Dan ging we weer een afzakkertje halen. Dus die hele periode heb ik gewoon heel veel gespeeld in Nederland. En kwamen we inderdaad diep in de nacht uh, uh, terug uh, uh, in Amsterdam. Zullen we gewoon nog even een klein stukje poep in je hoofd doen? Als jij dat leuk vindt. Ja, dat lijkt me wel oh, okay. leuk. Ja. Ja. Ik vond dat vroeger al heel grappig hoor. Oké, okay, Ik vond 12 van vast. Poep in je hoofd! Draggende mannen met het ultieme protestlied... tegen de vertrutting poep in je hoofd. Uh, dat is het begin van de, van de tijd waar we het nu over hebben, de jaren negentig. Um, ja, Jan Willem Slichting zit inmiddels aan mijn tafel... samen met Jan Dietvorst. Twee mannen die decennia lang verbonden waren aan Paradiso als programmeur. Um, zij waren samen het geweten van Paradiso, zo noemden collega's hen. Dat lijkt mij een mooi compliment. De een was uh, vooral gespecialiseerd in de muziek. De ander was cultu cultuurprogrammeur. Verantwoordelijk voor alles wat om die muziek heen zit. Waar moet ik dan aan, uh, aan denken? Aan wat voor projecten, Jan? Het zijn uh, klassieke concerten, amateurorkesten... Lezingen van uh, wetenschappers, avonden met kunstenaars, filmavonden, dat soort dingen. Dus echt alles wat niet onder het kopje popconcert te, te vangen was eigenlijk? Ik heb wel eens popconcerten gedaan, maar dat was dan meer uh, toeval. Uh, en ook op, uh, ja, op suggestie van uh, Jan Willem, die dan tegen mij zei... Van, ...als er iets aangeboden werd, van waarom doe je het zelf niet? Yeah. En uh, ja, dat kon blijkbaar. Waar lag je hart het dichtst bij? Bij opera. Ja? En, en dat, dat, is, is, dat, is, is, dat heeft eigenlijk nooit plaatsgevonden in Paradiso. Daar was het te klein voor. Ja. Is er wel eens een poging in die uh, richting gedaan? Uh, er zijn twee keer uh, opera's geweest. Ja. En... Uh, ja, dat, dat vind ik een geweldige kunst voor... maar die zaal die leent zich daar niet voor. Nee. Maar je bedoelt dan de klassieke opera... want de rock opera is natuurlijk ook een dingetje. Nee, daar had je het net over. Ja. Maar het gaat, het gaat over klassieke opera, ja, ja. precies. Eigenlijk ja. is het er net iets te klein voor. Ja. Jan Willem, we hebben in de eerste afleveringen... van deze podcast al gesproken over de begintijd... waarin de hippies de dienst uitmaakten. De, de punktijd waarin het een soort van... Uh, Paradiso een soort uitgewoond hol werd. Hoe lag Paradiso er in de jaren negentig bij? Ja, ik wil echt even vooraf zeggen. Jij zegt uh, het geweten van Paradiso. Ja. Nou, dat neem ik uh, voor, uh, voor aan. Ja. Maar dan moeten we het niet over de jaren negentig hebben. Dan moeten we het over het geheel hebben. Wat is dat, dat het geweten? En wat bewaar je dan? Ja. Dan, ja, dan, dan, dan, dan gaat het meer over, over het geheel. En daar is de jaren negentig niet anders dan de jaren zeventig of tachtig. En de punk niet anders dan de house. Het ja. geweten is het geweten. Wat is dat geweten dat is de dan? Wat, is, waar, waar, waar, wat bewaak je dan? Uh, ho hoe je een. Want he, er is een artiest en er is publiek. En die willen elkaar. Uh, het publiek is fan of wil iets nieuws horen. Ja. De artiest wil spelen. En die verbinding moet je maken zo uh, respectvol mogelijk. Uh, zo direct mogelijk. En ja. daar is. Daar is uh, dat lijkt heel vanzelfsprekend. Maar uh, Jan heeft. Uh, in 50 in vijf, jaar Paradiso Heeft hij een aardig boekje. Uh, Gemaakt. En dan staan alle artiesten, we hopen dat ze allemaal erin staan... gewoon achter elkaar doorgeschreven met de datum erbij. Niet de een is groter dan de ander. Als jij speelt, dan is het jouw podium. En dan hangen, doen die al die anderen er niet toe. En het verleden doet er al zeker niet toe. He, dat, dan, dat, maar dat, dat klinkt dat... toch voornamelijk als een uh, soort uh, authentieke benadering van publiek en band... Uh, waarbij het eigenlijk niet uitmaakt welk type muziek het je over hebt. Het geweten zou ook nog kunnen zijn dat je een soort hoeder bent... van alternatieve popcultuur, voor counterculture of iets in die geest. Is dat ook hoe je het zou moeten zien? Of? Nee, de band bepaalt zelf wat hij speelt. Yeah. En uh, authentiek bedoel, wie heeft niet de Marquis genoemd? Maar dat ging altijd over de Beatles. Is dat authentiek, omdat de Beatles daar gespeeld hebben? Mm. Nee, de club is al lang failliet. Al tientallen jaren. Dus authentiek betekent... Uh, Vooruit, ja als dat, als dat al betekent, betekent het niet. nu Maar voor, ons, voor mij was het ook vooruitkijken. En, en het is altijd hier en nu en we kijken vooruit. En uh, je publiceert alle artiesten integraal. Niet één groter dan de andere. En er hangt ook nergens een foto van hij of zij die er ooit gespeeld heeft. Er is ook geen enkele reden toe. Want vandaag is het jouw podium. En voor jou verkoop ik geen kaartje meer. Omdat... Erg maar speelt. dat is wel een belangrijke keuze geweest. Er zijn veel zalen die dat, die dat wel doen. Hè? Uh, maar dat is, daarmee word je meteen ja. vanaf het moment dat je die foto ophangt, ben je een museum. Ja, ik wil, ik wil er nog wel iets museum, aan toevoegen. Ja, He, dus je, je kunt zeggen, door allerlei gelukkige omstandigheden heeft de Paradies succes gehad. En de gevolg, het gevolg daarvan is dat men op je deur begint te bonzen. Ja. Niet alleen artiesten en publiek, maar ook sponsors bijvoorbeeld. En wij hebben altijd gedacht van. Uh, hoe kun je voorkomen dat, er, dat het publiek de hele avond tegen een Vodafone-logo aan moet kijken? Dus je probeert op de een of andere manier je eigen stem te behouden... ondanks de enorme druk die daar de hele tijd uh, uh, gaande is. En ik denk dat dat, uh, dat heb ik altijd een belangrijke doelstelling gevonden. Met andere woorden, jullie zijn niet geschwicht voor het grote geld eigenlijk... Nou ja, uitverkoop, het hele idee ja. van uitverkoop dat, dat hoort heel erg bij uh, cultuurindustrie. En uh, ja. je moet je de hele tijd afvragen, waarom doen we dingen? En uh, hoe, wat, kun je, wat kun je eigenlijk met een podium? Dat geldt voor een krant of een, uh, of een, of een omroep, precies hetzelfde. Ja. En die interesse van grote commerciële partijen als een Vodafone... of weet ik wat voor uh, sponsors, is dat iets wat in die periode, in de jaren negentig, heftiger opkwam dan daarvoor? Nou ja, Interesse hebt, in die alternatieve uh, popcultuur? Nou ja, als je, als je aan mij zou vragen... van wat uh, vind jij kenmerkend voor de jaren negentig? Dan zeg ik de internetbubbel, uh, World Online, Nina Brink... Uh, de banken hadden posters opgehangen in de stad waarop stond leengeld, maak schulden, sparen is zonde. Uh, het geld klotste tegen de plinten op. Ja. Nou ja, dat is iets... Uh, ik wil niet zeggen dat wij daar ooit een antwoord op hebben geformuleerd, maar dat, dat, was, dat waren de jaren negentig volgens mij. Ja. Voor, voor, dat vertaalt zich ook in programmering, lijkt me. Met artiesten die op de deur bonzen. Kijk, van oudsher is Paradiso natuurlijk echt uit die, die, die tegenbeweging voortgekomen. Maar eind jaren negentig zie je ook ineens dat artiesten als Guus Meeuwis... ook langzaam maar zeker eens een keer in Paradiso willen spelen. Is dat een discussie geweest? Hoe, hoe je daarmee om moet gaan als programmeur van zo'n podium? Um, niet echt. Het hoort er allemaal bij. Ja. Alle, je, je hebt grenzen. En het is alleen maar interessant om een beetje over de grens heen te gaan. Maar het hele commerciële hebben jullie nooit gepro ge geprogrammeerd, heb ik het idee. Culture Club? Ja, ja, dat, dat is, is een beetje een alternatief, een klein beetje <laughs> nee, maar crossover. Goed. Uh... Maar ik, het, dat is labels. Ja. Wie, wie is heel commercieel? Is dat Brian Ferry? Of is dat uh, is Rolling Stones misschien? 95. Dus ja. dat, uh, wanneer je het goed vindt, is het niet commercieel. Als je het niet zo goed vindt en het heeft succes, noem je het commercieel. Het is ook heel fijn dat het gewoon een industrie is... waardoor mensen geld verdienen, waardoor je werknemers kunt betalen. Dat is, dat is ook een voordeel. Dus uh, de, de hele onderscheid tussen opportunisme en goede smaak... Uh, dat, is niet zo, uh, f, dat is niet zo exact uh, de hele tijd te benoemen... Maar dat, dat, dat wisselt elkaar de hele tijd af, denk ik. Maar het is wel nee, leuk, ik... leuk om daarmee te spelen ook, lijkt me. Want ik moet meteen denken aan een uh, roemrucht verhaal uit de jaren negentig. Ja, ja, er zijn grote bands geboekt, er zijn legendarische extra's. Maar er heeft ook ooit op, de, op, de, op het programma van Paradiso een keer een queen coverband gestaan. En dat ging natuurlijk hierover. Hoe, hoe ging dat, Jan Willem? Dat ging niet over de commercie, maar dat ging meer over de inhoud. Kijk, die coverbands waren ontstaan in Australië, omdat the real thing... ...daar niet kon spelen, omdat airfares en al dat soort dingen was veel te duur. Dus ze sloegen Australië over. En ja. nou, dan gaan wij dat repertoire spelen. Klinkt logisch. ACDC, ja. die komt er vandaan. Maar uh, dus, dan gaan we dat spelen. Uh, dat dat ook naar Europa komt, is hartstikke leuk. Maar er was voor mij een grens overschreden... ...als er recensies werden geschreven over uh, Burn Again... Denk, ze ze speelden die nummers best wel goed. Abba ja, ja, en ze hebben uh, fijn de kleren nagedaan. En ze doen ook twee jongens, twee meisjes. Leuk. Maar dan gaan we geen recensie schrijven. Popmuziek is ook vooral om je met je meisje naartoe te gaan... en een leuke avond te hebben. En soms denk je, het komt in de buurt van kunst. Of het is kunst, of wat dan ook. Maar uh, dat ging me net iets te ver. En toen dacht ik... Uh, Waarom niet een Queen cover band. Maar die komen uit Australië. Ja. Dus dat, dat is makkelijk mystificeerbaar. En toen, hoe ging dat? Heel leuk. Dat was heel leuk. Nee, ja. Kijk, de, um, de muziek was perfect. Ja. Dat was namelijk de muziek van Queen, die stond op de pied. En uh, we hadden een gordijn opgehangen, wat er normaal nooit is. En uh, nou, knal ze beginnen, gordijnen open, daar staan ze. En ze bewogen wat weinig. Want ze stonden in de rook. Want die rook trekt natuurlijk een beetje op. En dat waren poppen. Je had daar pop op het podium neergezet? Goed gesminkt. Goed, uh, uh, uh, ik... Er was veel geld besteed aan visagistes. <laughs> Hoeveel mensen hebben hun geld teruggevraagd die avond? Ik, uh, ik hoop allemaal. Konden maar mensen erom lachen? Net niet ja. allemaal. Maar er was meteen een rij van binnen naar buiten langs de kassa. Normaal is hij van buiten naar binnen langs de kassa. Uh... Ja. Dat was jouw idee om dat te gaan doen? Ja. ja. Mooi, stunt. Lijkt mij. Um, de maatschappelijke rol van Paradiso. We hebben het net al gehad over die, die banken die, uh, die opkomen. En uh, de, de dingen die niet op kunnen. De commercialisatie. Wat is in de jaren negentig nog de maatschappelijke rol? Moet je in de programmering daar iets van laten zien? Of programmeer je gewoon wat op dat moment populair is? Als Dylan geen nieuw protestlied schrijft. Doen wij niks. Oftewel. Ja. Wat is je maatschappelijke rol? Je kan natuurlijk programma's daar rond organiseren. Maar het krachtige van, de, van het, het, het zo is dat het uit het grasveld zelf kwam. Daar ja. zat iemand te spelen, een protestlied. En dat was krachtig. Ja. Dus je laat je wat dat betreft toch ook wel leiden... op wat op dat moment muzikanten, artiesten willen vertellen. Dat kan niet anders. We ja. zeker de urgentie hebben in de tijdgeest... Nee, maar kijk, als, als Street Fighting Men, als ze dat schrijven, dan zeg ik: doe er nog eens eentje zo, na een jaar of hmm. twintig. Dat, dat, dat is niet aan de orde. Nee. En hoe ging dat in de, in, de, in de randprogrammering? Want als je debatten organiseert, dan kun je dat natuurlijk juist wel doen, lijkt me. Dan kun je uh, aanhaken bij verkiezingen, dat soort. Uh... Eén, heel af en toe kun je je permitteren om je hele particuliere hobby's daar uh, op het podium te zetten, waarvan je ook zeker weet dat er niemand komt. Uh, maar zoals Jan Willem zegt, er moet altijd een soort draagvlak voor zijn. En uh, dat wordt in eerste instantie geleverd door uh, de mensen die, uh, die je opbellen... of die iets van je willen, begrijp je? En uh, ik heb het altijd heel belangrijk gevonden dat uh, wij toegankelijk waren. Hè, dus dat je inderdaad binnen kunt stappen... en dat je Jan Willem uh, kunt spreken als je iets wil. Hè, dus uh, je mail beantwoorden. Nou ja, goed, zorgvuldig omgaan met, uh, met datgene wat er in de wereld is... Ik kan me over de negentig jaren nog uh, herinneren dat uh, het was oorlog in Joegoslavië. En uh, we hebben toen een uh, wapententoonstelling georganiseerd op een zondagochtend in de herfst. Uh, uh, feestelijk uitgestalde uh, bazookas, raketwerpers, uh, mortieren en handwapens uh, in een herfstdecor... Uh, met commentaar van uh, een aantal uh, medewerkers van Paradiso. die uh, dienstweigeraar waren. Kroaten en uh, Serviërs. Uh, ja, dat, dat, dat resoneert nauwelijks. Maar uh, ik ben altijd blij dat het uh, mogelijk is geweest. om dit soort dingen te doen. Ja, volgens mij. het project wat het langste aan jou zal kleven. is toch dat, dat project met die, uh, met die ramen, die glas- en loodramen een misschien wat langslopende kunstproject van uh, Amsterdam. Ik geloof dat het nog steeds niet klaar is. Uh, hoe, hoe ging dat? Wat was dat voor project? In die, uh, het, ge het gebouw Paradiso is uh, gemaakt door uh, of neergezet door de vrije gemeente, een vrijzinnige protestantse uh, gemeenschap in Amsterdam die geen eredienst hadden zoals katholieken. Uh, dus in die uh, ramen op de beneden, in de grote zaal... daar, daar zaten voorstellingen van hun erflaters. Uh, Juliane van Stolberg, Marcus Aurelius, Spinoza, Kant, uh, Jezus Christus. En die waren verdwenen toen uh, dat gebouw leeg heeft gestaan... voor dat paradies in gebruik nam in 1968. En toen uh, bedacht ik dat er een nieuwe invulling zou moeten komen... waarin uh, een aantal uh, gegevens die, uh, waar elke mens mee te maken heeft... Uh, verbeeld zouden moeten worden door, uh, uh, door hedendaagse kunstenaars. Daar heb ik Hans van Houwelingen en uh, Perens Strik bereid gevonden om dat te doen. Uh, dat het zo lang loopt, uh, dat werd door hun altijd uh, verdedigd... met uh, de uitspraak van uh, dat uh, de kathedraal van Chartres ook... Uh, de bouw daarvan heel lang duurde. Maar ik heb toch op een gegeven moment tegen ze gezegd... het duurt me te lang, ik stop ermee. <laughs> uh, ik hoop dat jullie hier in het gebouw iemand vinden die dat wil doorzetten. En dat is uh, gelukkig gebeurd. Ja, Maar dat zijn ramen die niemand ziet tijdens een concert, toch? De, maar dat hoort zo bij uh, glas en lood. Uh, S'avonds is het donker. Uh, de, de mensen die naar de kerk gaan zitten er meestal overdag. Dus die zien die ramen wel. Dus ik vind het ook helemaal niet erg. Nee. Het is helemaal niet de bedoeling om die inhoud of wat je zelf aan inhoud verzint de hele tijd. Mensen in hun gezicht te duwen. Als men het opmerkt, oh, prima. Hè? Uh, mensen die naar een popconcert gaan. Die hoeven wat mij betreft niet uh, op zondagochtend naar een lezing te gaan. Het is fijn dat je het kunt doen. Hey, waarom is dat legendarische kruis... wat het hele weer zwiept op het dak... Uh, uiteindelijk weggehaald? Ja, uh, alles heeft een houdbaarheidsdatum, denk ik. Ik vond het uh, heel bijzonder. Dat was het. Eigenlijk een beetje jammer dat het weg is. <tie> <tie> Dank, heren. Uh, er is veel gespeeld in Paradiso. Er zijn grote bands geweest. Uh, en we gaan uh, even naar een fragment... over uh, een van die allergrootste bands. Misschien wel de grootste band op aarde. Op dat moment, de Rolling Stones... U hoort Kors Eikelboom. Hij was uh, vorige week al te gast in onze podcast. En hij was stagehand op het moment dat de Rolling Stones Paradiso aandeden. De Rolling Stones was alsof, bij wijze van spreken... Ik, je kent die beelden van Barack Obama die aankomt uh, op het uh, Museumplein. En dan voor die honderd meter uh, in een gepanzerde limo. moet worden. Nou ja, dat gevoel had je bij de Stones ook een beetje. Uh, heel Paradiso was leeggehaald. Alles was eruit. Alle techniek was uit de grote zaal. Alles, alles, alles was weg. De kelder was helemaal leeg gehaald. Uh, wat nu een bar is, was toen opslag. Want daar moesten kleedkamers gemaakt worden. Um, het was een complete takeover en make-over. En we hebben daar drie dagen vol verwondering uh, rondgelopen over die ongelooflijke machinerie die de, de Rolling Stones heet. En voor ons als stagefans was het een ongelooflijke be belevenis op de donderdagavond... Uh, Nadat nou een, uh, een van hun productiemensen had gezegd: Van uh, jullie moeten nu de zaal uit. Iedereen moet de zaal uit, want ze komen zo het podium op en ze gaan repeteren. Maar als jullie met z'n twintigen achter op het balkon gaan zitten en je niet uh, hoorbaar of zichtbaar maakt, dan zal ik niet zeggen dat jullie daar zitten. Dus we hebben met een mannetje of 10, 20, hebben we een, eigenlijk een privé concert van de Rolling Stones uh, meegemaakt. op, die, uh, op die, die eerste dag, die uh, de, de camera-testdag eigenlijk was. En repetitie gingen echt nummers doornemen. Ze speelden veel oude bluesnummers die ze de tijd niet gespeeld hadden. Spider and the Fly bijvoorbeeld. En dat moest uh, gerepeteerd worden. Ik ga u vandaag helaas verlaten, maar maandag zijn we terug... en dan wel met Pieter van der Wille... die praat met slavist, vertaler en schrijver Hans Boland. En in 2014 uh, schreef hij het boek uh, De Zachte Held... en won hij de Pushkin-medaille, maar weigerde die... uit het protest tegen gedrag en denkwijze van Vladimir Poetin. En nu is daar de roman Vader in Stenkt, Een verhaal van een vader die de strijd om zijn zoon... en kleinzoon niet opgeeft... Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar de nacht van de radio van BNN-Vara. Tot snel, tot nooit meer slapen.